De politie op Jamaica heeft drukbaron Christopher Dudus Kook aangehouden. Dat gebeurde in een buitenwijk van de hoofdstad Kingston. Volgens plaatselijke media heeft Kook zichzelf op het politiebureau gemeld en liet zich begeleiden door een dominee. Ook omdat justitie in de Verenigde Staten. so Some... much